Morgen na het van 10 uur op Nederland 1. Fiscale en financiële vraagstukken. Wij adviseren. Beker Tilly berk Dit is Radio 1. 10 uur, Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De Iraans-Nederlandse Zahra Bagrami, die zaterdag in Iran is geëxecuteerd... blijkt ook in Nederland te zijn veroordeeld voor drugsmokkel. Ze werd in 2003 betrapt met bijna 16 kilo cocaïne in haar bagage. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Ze kreeg drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Bagrami werd zaterdag in Iran opgehangen omdat ze drugs zou hebben gesmokkeld. Vrienden van Bagrami zeggen dat ze is veroordeeld omdat ze meedeed aan een demonstratie tegen het bewind in Teheran. Van drugsmokkel was volgens hen geen sprake, onder meer omdat Iran geregeld gegevens wijzigde in de aanklacht. Minister Roosentaal zegt in Nieuwsuur dat de veroordeling van Bagrami in Nederland niets zegt over de zaak in Iran. Het verandert ook niets aan zijn afschuw over haar ophanging eergisteren. De Egyptische vicepresident Omar Suleiman gaat praten met alle politieke partijen in zijn land. De dialoog moet leiden tot een nieuwe grondwet. Het is al een week onrustig in Egypte. Afgelopen vrijdag kondigde president Mubarak in een televisietoespraak al democratische hervormingen aan. Het lijkt erop dat de vice-president daar nu mee gaat beginnen. Suleiman is pas afgelopen weekend benoemd. Eerder bestond zijn functie nog niet. In de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft een militair zeker 17 mensen doodgeschoten... Tientallen mensen raakten gewond. De man handelde vermoedelijk uit paniek. Kort voor de schietpartij was er een opstootje tussen militairen en politieagenten. In een drukke straat werd een agent door militairen aangezien voor terrorist, waarna een gevecht uitbrak. De militair raakte daardoor mogelijk zo in paniek dat hij met een luchtdoelmitrailleur het vuur opende op de vechtende groep. Er zijn al jaren spanningen tussen het leger en de politie in Somalië. De regering heeft nauwelijks grip op de gebeurtenissen in het land. Het weer, vanavond en vannacht blijft het droog en het gaat licht vriezen. Plaatselijk kans op mist. Morgen opnieuw veel bewolking. In de loop van de middag en avond gaat het regenen. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Romantiek en passie in ala la Rus. Het nieuwe programma van het Nationale Ballet. Een eerbetoon aan de Russische componisten Tchaikovsky, Prokofjev en Stravinsky. Vanaf 8 februari in het Muziektheater Amsterdam. Morgen is Sandra Remer te gast bij Coffee Max. Maar ook bij mij aan tafel zit de cast van Kinderen Geen Bezwaar. En onder het genot van een heerlijk advocaatje hebben wij het over de zin en de onzin van diëten. En ik praat met Edwin Rutte over klassieke muziek. U ziet het allemaal in Coffee Max morgen Nationaal van 10 uur op Nederland 1. Langs de lijn met geo-lippens. Goedenavond. Nog twee uur en dan sluit de transferperiode hectiek vol op dus vandaag. Zelfs op dit moment wordt nog druk onderhandeld. Het komende uur hoort u van Ronald van der Geer alles over de troepenbewegingen in de top van het voetbal. Ronald, goedenavond. Wat goedenavond. is de meest opvallende transfer van dit moment? Ja, Die komt, die komt niet uit, uit Nederland. Die is in Engeland afgesloten. Waar maar liefst 58 miljoen is betaald voor Fernando Torres, de spits van Liverpool. Het geld komt uit de portemonnee van Chelsea. En Liverpool heeft gereageerd, de 22-jarige. Andy Carroll kwam voor 41 miljoen naar Enfield. Straks meer daarover. Er was er vandaag ook nog de arbitragezaak van Bas Dost. De niet spelende spits van Heerenveen. Hij wil naar Ajax, maar zijn club ligt dwars. Wij willen gewoon met Bas verder. En uh, we hopen dat dat uh, ook met elkaar gaat lukken. Of dat ook echt gaat gebeuren, dat moeten we nog even afwachten. Zometeen horen we zaakwaarnemer Rob Jansen over de situatie van Bas Dost. Verder een reportage over Haarlem. Dat was ooit een echte voetbalstad. Een jaar na het faillissement van HFC Haarlem is het tijd voor een reunie. En er is maar één club. De Haasje wat is zijn naam. En er is maar één club. Heilen. En in Egypte hebben ze op dit moment wel wat anders aan het hoofd dan voetbal. We bellen straks met Mark Wotten, die daar als trainer werkt. Dat allemaal en nog veel meer. Tot 11 uur in Langs de Lijn. Hij kreeg geen gelijk. Aanvaller Bas Dost van Herenveen. Hij wilde zo graag naar Ajax dat hij een spoedarbitrage aanvroeg bij de KNVB. Maar de arbitragecommissie gaf hem geen gelijk. En dat betekent dat Dost maar moet hopen dat Herenveen hem alsnog een transfer gunt. Verslaggever Angelo Terwiel sprak erover met een van de zaakwaarnemers van Dost, Rob Jansen. Jullie vordering is afgewezen. Waar komt dat op neer? Wat betekent dat voor het kamp Dost? Nou, het is, de vordering is afgewezen. Dat is wel heel frappant ook. Kijk, wanneer een speler naar de arbitragecommissie van de KNVB gaat... en toch wel met een zwaar verhaal verschijnt... wat ook de media heeft aan mogen horen... dat het verpand is dat het arbitrageinstituut van de KNVB... wederom totaal geen enkel begrip toont voor een spelerstandpunt. Het is eigenlijk meer een instituut ter bescherming van het systeem. En het is voor spelers in Nederland heeft geen zin meer om hier gebruik van te maken. Het wil niet zeggen dat je gelijk moet krijgen, maar er kan wel eens begrip getoond worden voor. Zelfs dat in de uitspraak is geen enkele sprake van. Dit is bijna gênant. Het is bijna het idee dat de uitspraak er al lag voordat we de zaal inliepen. Dat is één. Herenveen en Ajax in de bespreking is Ajax steeds richting Herenveen aan het bewegen om een akkoord te bereiken. Herenveen beweegt dus totaal niet. Die blijven vasthouden aan 6 miljoen, punt. Die blijven vasthouden aan 6 miljoen. Eh, dan wel met bonussen of een systeem dat daar een premie op zou kunnen staan. Maar het bedrag blijft het bedrag. Daartussenin zit Bas die ondertussen door keuringen moet lopen vanwege de deadline van 12 uur... die ondertussen een akkoord moet bereiken met Ajax op papier... vanwege de deadline van 12 uur. En de kans van slagen, als ik zo de partijen hoor, schaal ik in op 1%. Dat is vrij laag. Je kan niet veel lager, doen. Wat houdt het dan in? Een geknakte dost mag ik aannemen... als dit niet door zou gaan. Ja, kijk, een club heeft natuurlijk het recht om een speler niet te laten gaan. Uh, het is wel zo in een relatie als een relatie niet werkt. Dat kan ook kortstondig zijn. Hè? Je kan een huwelijk hebben na zes maanden dat het niet werkt. Nog geen reden om je leven lang bij elkaar te blijven dan. Hier is een relatie geknakt, technisch gesproken. Dat wil niks zeggen over de trainer. Want Ron is een respectabel en vakkundig man. Maar het kan wel eens zijn dat mensen niet klikken. Het hoeft niet gelijk betrokken te worden naar nou onfatsoen of geen respect te hebben. Het werkt niet. De club geeft medewerking aan vertrek van de speler. Hij mag weg. Ja. En alleen, dat is een geschil over het bedrag. Dat wordt door de arbitragecommissie volledig aan de zijkant geschoven. En men gaat daar niet eens op in. Nou, en Heerenveen blijft staan. Ja, dan heb je een probleem. Wat vinden jullie als kamp zijn er sowieso van uh, de vraagprijs van 6 miljoen? Er was nog een grapje vanmiddag dat het naar 7 miljoen zou gaan. Maar dat was uh, meer voor de gimmick? Ja, dat is meer de, de, de, de, de advocaten die uh, soms wat teksten hebben die buiten de realiteit zijn. Maar dat is hun vakgebied nou helemaal, dat is niet zo erg. Uh, het bedrag in mijn ogen is extreem. Uh, de speler is eigenlijk gekocht voor 2,8. En dan calculeert men nog tekengeld van die jongen erbij. En dan kom je op 3,1. Um, er zijn ook juridische voorbeelden genoemd als Webster case, et cetera. Maar dat is dan een, een juridische kant waarbij het veel minder zou kunnen zijn. Ajax is bereid daar overheen te gaan. Is bereid nog een doorverkooppercentage te regelen. Is bereid een speler nog in te brengen. En Heerenveen zegt heel simpel nee. 6 miljoen, that's it. En anders gaat de deal gewoon niet door. 6 miljoen, one way or the other. En anders komt hij maar lekker terug. En dat is niet... ...fatsoenlijk naar de speler Bas Dost. Als je te kennen hebt gegeven, we begrijpen je onvrede, je mag weg. En dat zei Rob Jansen, een van de zaakwaarnemers dus van Bas Dost... ...de speler die weg wil bij Herenveen, die naar Ajax wil. Maar Ronald van der Geer, als je dit allemaal hoort... Klinkt echt niet echt goed voor hem, hè? Nee, maar ik vind het wel een wat eenzijdig verhaal. Um, maar ja, ik hoor het is de advocaat van hem. Ja, nee, nee het is een maar ja, ja. Dus dat het vanuit deze kant belicht is, is, uh, is logisch. Ik heb alle begrip voor, voor elke speler. Maar ik vind ook niet dat je heel snel je kont tegen de krip uh, moet gooien... op het moment dat je even niet zo lekker in je vel zit... en er komt een grotere club voor je. Je moet altijd beseffen dat je uh, ook in een huwelijk diverse kansen moet geven. Dat er ook in een huwelijk zoiets is van... dat kost je geld als het tot een scheiding komt. En je zult het toch een aantal keren... Ja, wat ik net zeg, opnieuw moeten proberen. Ik bedoel, ik heb een... Uh een aantal uitspraken van Bas Dost gelezen... die hij in het afgelopen jaar heeft gedaan. Uh, zelfs nog in de winterstop. Uh, waarbij hij heeft gezegd... en dat heeft hij volgens mij vandaag nog eens herhaald... tijdens die, uh, die, die, die, die zitting. Van, nou ja, ik, uh, ik heb met Ron Jans gesproken. Streep eronder, we gaan er weer voor. En ja, als hij dan de eerste wedstrijd van het seizoen... gepasseerd wordt en direct dan weer denkt... ja, dit wordt helemaal niks. Kom op jongen, recht je rug en uh, besef... je hebt hem uh, een jaar geleden of een half jaar geleden... met je volle verstand en een mooi salaris... voor vijf jaar getekend. Ja, en dat Heerdeveen de hoofdprijs wil hebben gezien de deadline... die vanavond nadert. Ja, dat is ook zakelijk. Ja, zie jij nog wel beweging in het hele verhaal? Maar want is... we hebben nu nog één uur en... nou, dus het 50 is het vijftig ja, er er minuten. Is, er is wel beweging, want ik begreep... dat Feyenoord, of Feyenoord, dat Herenveen uh, wel uh, een tegenbod heeft gedaan. Ayers nog altijd vindt... Ja dat is veel en veel te duur. Uh, maar ja, goed, hij is wel gekeurd inmiddels. is uh, zelf tot overeenstemming, denk ik, inmiddels gekomen. Dus het zal uiteindelijk... omdat het gat 4, 6 miljoen is natuurlijk niet zo heel groot. Dus men zal er uiteindelijk... vanavond Avond wel uitkomen. Playing hard to get, maar hmm. uh, dat mag nu dus nog uh, nou, bijna twee uur duren. Een man die volgens uh, onze tipgevers ook gekeurd zou zijn, dat is Dries Mertens van uh, FC Utrecht. Ja, die, heeft, die heeft eigenlijk altijd op het vinkertouw gezeten. Hè? De boer heeft gezegd, het is of Mertens of Dost. Nou ja, Dost heeft natuurlijk alle aandacht naar zich toe getrokken, omdat uh, nou ja, nou, eenmaal die arbitragezaak vandaag op het uh, programma stond. Uh, Dries Mertens zou vanavond ook gekeurd zijn, maar vanuit Utrecht komen er nu berichten dat er uh, wel gesproken is over Mertens, dat Utrecht 8 miljoen wil hebben en dat Ajax met het bot niet niet eens in de buurt is geweest. Dat is wat we zojuist vanuit Utrecht hebben gehoord. Dus de kans dat Dries Mertens naar Ajax gaat, acht ik relatief klein. Maar er is nog altijd wel dat verhaal... dat ook hij vanavond uit voorzorg gekeurd zou zijn in Amsterdam. We wachten in ieder geval nog even wat er gaat gebeuren. Zeker in het komende uur. Voetballers hebben er af en toe last van, clubs ook wel eens. Hungry Heart van Bruce Springsteen. Verder nu met de transfers in het betaalde voetbal... laten we maar eerst de allergrootste bij de kop nemen. Fernando Torres verhuist van Liverpool naar Chelsea. En met zijn overgang is na verluid een bedrag van 58 miljoen euro gemoeid. Arjan van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Onze man in Engeland. Is dit een recordtransfer in Engeland? Ja, als het doorgaat, en daar lijkt het nu wel op... het is nog niet officieel bevestigd... dan is dit voor Britse begrippen in ieder geval een record. Want nog nooit werd zoveel voor een speler betaald... door één club aan de andere Britse club. Wereldwijd is het nog steeds niet zoveel als dat krankzinnige bedrag... dat Real Madrid neerlegde voor Cristiano Ronaldo. Dat was 80 miljoen pond. Bij tussen de 90 en 100 miljoen euro. Dit gaat waarschijnlijk om een bedrag van inderdaad... 50 miljoen pond, dan zit je echt onder de 60 miljoen euro. Ja, dat is echt de klapper van vandaag natuurlijk. En, uh, Torres die al aan had gegeven vorige week... vrijdag dat hij graag weg zou willen... bij Liverpool. Club die toen nog weigerde. Um, Chelsea had toen ook al een bot gedaan. Dat was 35 miljoen pond. Te weinig, zei uh, Liverpool. En uh, ze zeiden voortdurend... wij willen Torres helemaal niet weg laten gaan. Maar er zat een clausule... in het contract van Torres. Die had gezegd als Liverpool dit seizoen... niet voor de Champions League zich kwalificeert... ja dan mag ik weg. Dan kan hij zijn contract opbreken. Nou, dat zou dat pas komende zomer zijn. Maar als je kijkt naar de positie van Liverpool... dan zag Liverpool ook al de bij hangen. En die moeten nu gedacht hebben... laten we deze kans in ieder geval maar verzilveren... dat we in ieder geval heel veel geld uit deze transfer halen. En blijkbaar, ondanks alle verhalen... is er nog voldoende geld in de Engelse voetbalcompetitie. Dat blijkt maar weer. Ook al zie je toch wel de afgelopen twee seizoenen dat het toch aanmerkelijk rustiger is geweest. Clubs zoals Manchester United en Arsenal uh, en Liverpool ook... die ja, de afgelopen twee jaar ja, wat minder hebben aangekocht... dan in de voorafgaande jaren. Manchester City was toch wel de echte grote uitzondering... die flink bleef inkopen. Zelfs Chelsea van het rijke Abramovic hield zich gedijst. Maar je ziet nu uh, deze transferperiode... dat er wel duidelijk, de, duidelijk meer beweging is. Grote transfers, grote bedragen. Ja, en wat dat betreft is inderdaad... De sessie uh, nog niet echt aangekomen in het uh, Engelse voetbal. Arjen, blijf gewoon aan de lijn. Straks gaan we verder praten over de transfers in Engeland. Eerst gaan we naar eigen land, want het was vandaag natuurlijk... vooral een hectisch dagje voor de directeuren van de Eredivisie-clubs. Wie komen er, wie vertrekken er... en misschien wel wat belangrijker is welke topspelers blijven. We maken even een kort belrondje langs de clubs... en we beginnen met het veelbesproken Vitesse. Ted van Leeuwen is daar, de technische directeur. Ted, goedenavond. Goedenavond. Druk dagje gehad vandaag... Ja, de dag begon vanmorgen om, uh, om half zes. En we zijn nog steeds bezig. Jullie zijn nog steeds bezig. Wat zijn op dit moment de resultaten? Wie gaan er weg? Wie gaan er weg? Um, weggaan Nasser Barazit. Hij heeft voor 3,5 jaar bij Austria Wien getekend. Uh, verhuurd hebben we Jeroen Drost aan FC Zwolle. Um, en Julian Jenner aan NAC. En dan natuurlijk veel belangrijker voor jullie. Wie komen er? Um, er komt er één in elk geval. Dat is de spits Wilfried van Sparta Praag. Dat uh, was een vrij gecompliceerde uh, onderneming vandaag. Maar dat lijkt zich allemaal goed uh, te hebben ontwikkeld. Uh, en we waren uh, zeer geïnteresseerd in een speler die heet Kaman En die komt uit Roemenië. En daar waren een hoop problemen over. Waar ben je zelf het meest tevreden mee van de afgelopen transferperiode? Nou ja, uh, we hebben er in, op deze dag, hè, want we hebben er in deze window al, uh, al vier aangetrokken. Uh, over, over de spits Boni. Wij, uh, wij hadden een type spits nodig. Uh, die hebben we gevonden in Wilfried Boni. Uh, Sparta Praag was niet uh, erg bereid om hem af te staan... want zij spelen ook nog in de Europa League. Uh, uiteindelijk is het gelukt en dat, is dan, uh, ja, dat geeft heel genoeg. Ted van Leven van Vitesse, bedankt. Bedankt, Jules. Hans Nijland, de algemeen directeur van FC Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Druk dagje gehad vandaag? Ja, dat kun je wel weer zeggen. Absoluut. Waar ben je allemaal mee bezig? Nou ja, dat is bekend. Wij uh, hebben uh, gisteravond, uh, na onze zeer verdiende overwinning uh, tegen Heerenveen, uh, uh, hebben wij onderhandelingen mogen voeren met een delegatie van Napoli. Dat hebben we gedaan in Milaan. Uh, we hebben vandaag ook nog met, uh, met deze mensen gesproken. Het ging om um, um Tim Metafs, uh, onze spits. Maar uh, dat heeft uiteindelijk niet geleid door een deal. Dus dat betekent dat Tim Metafs tenminste het seizoen afmaakt bij FC Groningen. En daar zijn we trots op. Gaan er nog wel spelers weg? Uh, nou, op dit moment niet in ieder geval. Uh, ik, ik ga ervan uit uh, dat wij uh, onze hele selectie intact houden. Dat is toch wel heel bijzonder. want. Uh, uh, er stonden vijf, zes spelers als je Groningen. stonden toch in, in belangstelling van grote clubs. Er was belangstelling voor Grandquist, onder andere. Er was concreet belangstelling voor Grandquist. Daar hebben ook een bieding gehad van Veen de Batje. Er was belangstelling voor Evans. Er was belangstelling voor Freddy Stemman. ja, nogmaals ook Tim Tas. Maar we hebben de zaak intact gehouden. Dat past ook helemaal bij onze ambities. We willen zo hoog mogelijk eindigen. En Gezien ons spel van gisteren. Zeker als je de hele zaak bij elkaar houdt, dan, uh, dan kan dat. Hans Nijland, bedankt voor de reactie. Graag gedaan. Dan hebben we aan de telefoon Simon Kelder van Excelsior. Meneer Kelder, goedenavond. Goedenavond. Was het een druk dagje vandaag voor u? Dat kan je zeggen. Uh, morgen half negen tot uh, nu uh, ben ik op weg naar huis. Dus dat is een, uh, een aardige werkdag. Wie gaan er weg bij Excelsior? Weg gaat uh, Delano Cohen, die was een amateur, die gaat naar Almere City, uh, Karim Morsaro, die gaat naar Fortuna City. En Kerstel Ribeiro gaat ook naar Fortuna zitten. Dat zijn de spelers die u kwijtraakt. Welke spelers komen erbij? Edwin de Graaf van uh, Ibernien uh, komt erbij. Geert Arendt Roorda van Herenveen. En Nico Pellerts, dat is een keeper, die komt van ADO Den Haag. U zit nu in de auto op weg naar huis. U bent klaar vandaag? Ja, gelukkig wel. Want, uh, met name spelers uit het buitenland, zoals uh, de Graaf. Dat is een hele papieren rompslomp en dat, dat kost nogal veel tijd en ook veel energie op. Meneer Kelder, bedankt. Dat was Simon Kelder van Excelsior. En dan hebben we ook Jeffrey van As aan de telefoon van NAC. Jeffrey, goedenavond. Goedenavond. Nou, ook jij hebt een druk dagje gehad vandaag, denk ik. Jawel, maar het zijn altijd drukke dagen als je met een voetbalclub werkt. Wie gaan er weg bij NAC? Uh, alleen Tyrone gaat weg naar de Graafschap. Dat valt heel erg mee. Veel belangrijker natuurlijk nog. Wie komen er? We hebben Julian al voor vijf maanden gehuurd van Vitesse. Zijn daarmee uh, jullie aankopen gedaan voor deze transferwindow? Ja, ja, in principe uh, was het voor ons wachten dat er een speler zou vertrekken... ...en uh, volgens wij uh, zeg maar een andere speler uh, konden toevoegen. Dus uh, ja, we zijn hartstikke blij met deze deal. Jullie zijn er in ieder geval klaar mee nu voor deze winter. Jeffrey van As van NAC, bedankt. Graag gedaan. En dan Marcel Brans van PSV aan de telefoon, de technisch directeur. Marcel, goedenavond. Ja. Heb je ook een drukke dag gehad vandaag? Uh, nou, niet overdreven drukker als anders. Niet uh, hele hectische onderhandelingen op de allerlaatste dag van uh, deze transferperiode? Nee, nee, ik moet zeggen dat het uh, redelijk meeviel. Nee. Uh, de meeste energie heb ik vandaag nog gestoken in de contractverlenging van, uh, van Ballot-Lutzak. Um, in tegenstelling tot, uh, tot een vertrek. Uh, en voor de rest waren er nog wat, uh, ja, wat vraagjes en, uh, van clubs en mensen over uh, of spelers uit onze belofte of uh, wisselspelers uh, voor vuur mogelijkheden. Maar verder uh, viel het reuze mee. Ja, even de zaak op een rijtje zetten. Wie gaat er weg bij PSV? Uh, in deze window verder uh, niemand. En wie komen er? Ook oh, dat is uh, heel rustig gebleven. We hebben weinig financiële middelen. Dus uh, wij zullen het gaan doen met de groep die we nu hebben. Bij tevreden? Ja, nou op zich wel, want wij we hebben we, natuurlijk in de winterstop uh, Andrabat en uh, en zien vertrekken en we hebben zijn Jonathan Reis kwijtgeraakt met een blessure en voor de rest uh, hebben we dat opgevangen met een aantal jonge jongens die uh, al mee zijn geweest op trainingskamp. en uh, ja daarvan is uh, Seifaker een en uh, Tamata een andere die nu uh, mee trainen. Nou, en in dat opzicht zijn wij blijder met balas. Uh, hebben kunnen openbreken en verlengen. Vooral ook tevreden met de rust? Ja, ik denk dat het. Ik ben nooit zo'n fan van uh, transfers doen in de winter. Uh, ik vind het ook onverstelbaar dat er, uh, er. toch weer zoveel hectiek is op de laatste dag. En met name bij de grotere clubs. Het, uh, ja, dat getuigt niet van echt. Uh, heel consistent beleid. En, uh, dus ik, ik verbaas me daar toch elke keer weer over. Ik ben daar zelf uh, niet zo'n voorstander van. Alleen uh, in nood uh, vind ik. Uh, dat moet je misschien niet doen, maar voor de rest uh, ligt mijn prioriteit meer in de zomer. Marcel, bedankt voor je reactie. Graag gedaan. En dan hebben we tot uh, slot van dit belrondje ook nog contact met Ernest Stewart... de technisch directeur van AZ. Ernest, goedenavond. Goedenavond. Hoe is jouw dag verlopen? Ja, prima. <laughs> ja, wat nogal opmerkelijk bij jullie was natuurlijk niet zozeer het aankopen van een verdediger... maar het verkopen van een aanvaller. En dan ook nog een aanvaller die lang onzichtbaar was. Uh, Jonatas, hoe is dat gegaan? Uh, nou, in die zin dat we al een tijdje bezig zijn natuurlijk om daar een oplossing voor te zoeken. En uh, gelukkig is er vandaag een oplossing gekomen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dus daar zijn we tevreden over. Ja, want hij was onvindbaar, zat bij zijn zieke moeder en hij gaat nu naar Brescia in nou, Italië. Ja, dat is niet onvindbaar hoor, want hij zat gewoon uh, thuis bij zijn moeder die uh, ernstig ziek is. Dus mm. uh, dat zijn allemaal verhalen die uh, een beetje de boeken te buiten gaan. Maar hij zat gewoon in uh, Brescia bij zijn moeder en uh, is daar nog steeds. Hij gaat naar, hij naar Brescia, gaat Brescia toch? Naar, uh, Brescia. Ja, ja en wat levert het op? Daar doen wij nooit uitspraak over. Oké, okay, nou heb je nog meer verrassingen trouwens in petto, komende, wat is het, anderhalf uur bijna? Nee, nee, nee, nee. Wat dat betreft ben ik het met Marcel Brans eens, uh, die ik net heb gehoord, dat uh, je natuurlijk een hoop paniek aankopen kunt doen. Wij hebben met EJ en Rijn, die wel al een tijdje volgen, hebben wij uh, zeg maar de, de roep om een uh, rechtercentrale verdediger, hebben wij... Uh, Gelukkig kunnen stillen. En uh, daar zou hij ontzettend blij mee zijn. Voor 3,5 jaar tekent bij AZ. En dat is een jonge, potentiële. Uh, hele goede speler die, uh, die nog door kan groeien. Vind jij dan net als Marcel. dat we eigenlijk van dat tweede transfer af moeten? Nou, nee. Kijk, um, ik kan me voorstellen dat er. Uh, Enerzijds hoort dat bij voetbal. Dus dat maakt het ook wel weer leuk. Uh, ik moet zeggen, zo'n zo dag is uh, weer eenverend om mee te maken. Dus uh, um, dat hoort nou eenmaal bij voetbal. Uh, aan de andere kant. Uh, ja goed, ben ik het wel mee eens dat, je, dat het heel moeilijk is om, om uh, midden in het seizoen iemand te halen... en daar uh, ja, dan nog steeds de vruchten van te plukken. Je ziet vaak dat dat uh, ja, een beetje moeilijk werkt. Ernest, bedankt. Graag gedaan. Ernest Stewart was dat, de technische directeur van AZ. Uh, Ronald van der Geer, ja. je zit nog steeds bij ons voor al het uh, transfernieuws. Hij zegt het al, hè? Ernest Stewart, het levert in ieder geval een hectisch dagje op. Ja. Um, ja, er is zoveel gebeurd. Nou, laten we het eerst even over Ajax hebben. Het verhaal van Ajax en Dost en eventueel Mechtes hebben we gehoord. Ja. Is er nog meer beweging? Nou ja, Ajax heeft het, heeft het natuurlijk heel druk gehad met, uh, met Dost. Maar is op de achtergrond ook nog wel met andere dingen bezig geweest. Zo heeft hij toch nog maar eens even naar die Ted van Leven gebeld... die we vandaag aan de telefoon hadden. Want dat vertelt hij natuurlijk niet. Maar er is wel geboden op Davy Prupper. Alleen dat, uh, dat aanbod is direct eigenlijk door Ajax terzijde... Uh, of door uh, uh, in Arnhem terzijde geschoven. Dus Davy Prupper komt niet van Vitesse naar Ajax. Dan is er ook... Maar dat is naar zeggen hoor. Een bot geweest van Fena op Demi de Zeeuw. 8 miljoen. Maar dat is door Ajax weer terzijde geschoven. En voor de rest heeft men vandaag nog verboden de Zuid-Koreaan zoek om naar Excelsior te gaan. Nou dat Excelsior inmiddels gereageerd heeft, dat is uh, duidelijk. De enige man die echt weg is gegaan bij Ajax vandaag is Darko Boudou. Althans, man die wij dan uh, wat beter kennen. Die is vertrokken naar de Portugese competitie. Naar Nationaal Madeira. En dan naar Feyenoord. Gisteren nipt verloren. Wat is daar allemaal gebeurd? Ja, daar uh, kan alleen maar gehuurd worden. En er is stevig gehuurd. Uh, Mario Been wil al langere tijd een spits. En die is er nu. Surin Larsen is zijn naam. Hij is Deen. 29 jaar. Wordt gehuurd van Toulouse. Waar hij eigenlijk weinig aan spelen toe kwam. En als hij speelde, scoorde hij niet. Hij is wel uh, international geweest. Ook op het WK. Niet veel gespeeld. Maar er wel geweest. Hij heeft totaal 20 interlands op zijn uh, naam. Speelde in het verleden ook nog voor Schalke. Is vooral erg lang. En is, uh, ja, is echt een targetman. En die moet dan in elk geval in de aanval van Feyenoord gaan spelen. Wordt in de rug dan uh, gedekt door Marcel Mevers, Maar dat was al langer bekend. Hè. Die komt van Borussia Mönchengladbach. Maar die transfer is vandaag afgerond. Althans, die huurtransfer. Want Mevers is uh, vandaag gekeurd. En er is uh, overeenstemming met Arsenal definitief over die jonge Japanner Miyachi. Maar daar, uh, daar is uh, uiteindelijk uh, geen, geen transfersom of wat dan ook aan verbonden. Dat is meer een samenwerking die, die Arsenal en Feyenoord aan het opzetten zijn. Deze, de, de, dit supertalent uit Japan wil Arsenal dolgraag gebruiken. Maar uh, ja, je moet dan een x-aantal Interlands hebben gespeeld. En hij krijgt in Engeland voorlopig even geen, uh, geen werkvergunning. Dus speelt hij nu uh, even een paar maanden bij, uh, bij Feyenoord. Dat aan het einde van het seizoen wel afscheid gaat nemen van Lucas Stagnos. 3 tot 4 miljoen gaat dat opleveren, maar de winst is misschien wel dat Inter, want daar gaat hij dan naartoe, hem niet direct op eist. Uh, en, maar dat in de overeenkomst dus is opgenomen dat de Kastagnos aan het einde van het seizoen pas vertrekt. Nou, hebben we hebben Simon Kelder net gehoord uh, over Excelsior. Uh, toch wil ik daar met jou nog even kort over hebben. We weten wie er allemaal naartoe komen. Het is wel grappig hè, dat juist zij zich zo roeren op de transfermarkt. Ja, uh, het, het water staat ze aan de lippen en het is er alles aan gelegen in Rotterdam-Oost uh, om in die eredivisie te blijven. En ja, die selectie is gewoon erg smal. Feyenoord levert niets. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik met name de naam Edwin de Graaf mij verbaast. Ik heb vlak voordat ik hier in zit nog even gekeken of hij nou heel erg veel gespeeld had bij Hebernian. Mm. En dat viel niet tegen. Hij heeft gewoon 16 wedstrijden gespeeld. Dus is vrij actief is geweest. Geen idee. Dat wordt denk ik ongetwijfeld morgen duidelijk. Geert Arend Roorda is een jongen die natuurlijk op de bank zat. Ja, Nico Pallet is een, een keeper die overbodig is geworden bij ADO omdat de keeper Swinkels weer fit is. Men heeft ook Coutinho en nog een, een derde keeper erachter. Dus ja, dan kan deze Pellets uh, uh, van dienst zijn tot het einde van het seizoen bij uh, Excelsior. Wordt overigens niet door ADO verkocht. Mm. Oké, okay, loop dan nog eens heel even door en, nou ja, de diverse Jullie Juli Matondo van uh, Rode SC, die is weg. Dat contract is gewoon ontbonden. We waren niet zo lief meer voor elkaar en uh, haalt anders komende zomer uh, weggegaan. Um, nog even wat internationale dingen. Want ik ben er wat Nederland betreft wel uit, geloof ik. Esther Villa heeft Michael Bradley voor een half jaar gehuurd... van Borussia Music Labdag. En um, wat heb ik nog meer? Uh, ja, Jansen en Twente. Dat is het enige Nederlandse wat er nog is. Um, uh, Willem Jansen van, uh, van Roda zou eventueel toch naar Twente gaan... in de winterstop. Maar het bedrag dat Roda voor hem vroeg naar nou, verluidt zo'n 8 ton... dat is toch echt te veel voor de Dukkers. Dus uh, die komt pas komende zomer. Oké, okay, dat was dan voornamelijk zeg maar, het eigen land. Dan gaan we nog even weer naar het buitenland. Uh, we gaan weer terug naar Engels. Want je noemde het net al eventjes. Fernando Torres is daar in ieder geval de supertransfer. Hij gaat van Liverpool naar Chelsea voor 58 miljoen euro. En als we dat even vergelijken, dat is zo ongeveer de hele begroting van PSV. Arjen van der Horst in Engeland, je bent blijven hangen aan de lijn. Gebeurde er daar nog meer vandaag op die laatste dag van de transferwindow? Jazeker, want dit zijn traditioneel uh, hectische koortsachtige dagen... waarin echte miljoenen je onder oren vliegen. Ik kijk nu ook met een schuin oog naar mijn televisiescherm... waar uh, Sky Sports aanstaat, waar ze letterlijk aan het aftellen zijn... totdat die transferperioden uh, voorbij zijn. Niet alleen hectisch, ook emotioneel. Want ik zag bijvoorbeeld net live beelden vanuit Liverpool... waar Liverpool-fans uh, t-shirtjes van uh, Torres aan het verbranden waren. Mm. Dus ja, dat wordt hem niet echt in dank uh, afgenomen. En uh, ja, het zal de komende maanden een haatfiguur denk ik, worden voor de Liverpool-fans. Maar goed, laten we eens kijken naar de andere uh, transfer. Er zijn er veel. Ik zal er de, de grootste uitpakken. Opvallend vandaag, Chelsea niet alleen vanwege Torres... maar ook omdat ze David Luiz van uh, Benfica uh, wegkopen... Voor voor 21 miljoen pond, dus ja, dit deze 24 uur alleen al besteedt Chelsea ruim 70 miljoen pond, kolossale bedragen. Liverpool, ja, Het is eigenlijk een soort do domino-effect. Liverpool krijgt dus veel geld voor Torres. Is daardoor ook weer in staat uh, andere spelers aan te kopen. Moet ook wel, want Torres was natuurlijk hun topspeler. Nou, Suarez, dat, dat, dat verhaal kennen we, voor 26,5 miljoen euro. En uh, er is een akkoord bereikt met Newcastle. Uh, uh, Liverpool gaat Andy Carroll, uh, de aanvaller van Newcastle, kopen. Ook voor een... Flink bedrag, 35 miljoen pond, bijna 40 miljoen uh, euro. Ja, Andy Carroll is een beetje het jonge talent van de Engelse, 22 jaar oud. Maakte ook dit seizoen zijn uh, debuut voor het Engelse nationale elftal, staat uh, dit seizoen ook al op elf treffers. Doet het dus aardig, was ook gewild. Ook andere clubs wilden hem graag hebben, zoals bijvoorbeeld de Spurs. En de Spurs, Tottenham Hotspur, die leken uh, ja, deze transferperiode... de grote verliezer te worden, want ze, zij wilden ook bijvoorbeeld Suarez hebben. Wilden dus ook Carroll hebben. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Gelukkig voor Spurs hebben ze eerder uh, Pinaar van Everton weten te kopen... voor de neus van Chelsea... En vandaag ook uh, haalden ze Giuseppe Rossi van Villarreal binnen. Ook een aanvaller. En uh, ja, daarmee hebben ze toch een aanvaller binnen die, die zij wilden hebben. Want ze wilden duidelijk verstevigen aan dat front. Nu Robbie Keane uh, is uitgeleend, uh, betaalde daar ook flink voor 30 miljoen pond. Dus nogmaals, de miljoenen vliegen hier ons om de oren. Ja, we hadden het er net al even over toen we het over Fernando Torres hadden. Die megatransfer, uh, dat er heel veel geld blijkbaar nog is. Waar halen die clubs in Engeland het geld eigenlijk vandaan? Ja, de rode draad is als je naar al die clubs kijkt, is het gewoon de eigenaar. Hè? Manchester City heeft een uh, schatrijke oliescheik, uh, een miljardair. Liverpool uh, is uh, eigendom sinds uh, dit seizoen van uh, een Amerikaanse sportinvesteerder, de meneer Henry. Hij is ook eigenaar van de Boston Celtics. Nou, die heeft uh, de schuld van Liverpool dit uh, seizoen afgekocht. En hè, dat was een schuld die de afgelopen jaren als een molensteen om de nek van Liverpool hing... en waardoor ze ook niet in staat waren uh, grote spelers aan te kopen. Nou, daar zijn ze nu van af. En nu ze Torres verkocht hebben, is daarmee geld vrijgekomen... Chelsea, uh, de, ja, uh, Roman Abramovich, dat verhaal is bekend. Schatrijke Russische miljardair. Uh, Blackburn Rovers is in uh, handen van een Indiaanse uh, uh, multinational... Uh, de Amerikanen zitten bij Manchester United. Daar zit ook veel geld, investeerders. Ga zo maar door. En al deze clubs hebben schatrijke eigenaars... die dus ook kennelijk bereid zijn om de portemonnee open te trekken... in uh, deze transferperiode. Kortom, veel geld, veel speeltjes, veel aanzien in Engeland. Arjen van der Horst, bedankt. Uh, gaan we met Ronald van der Geer nog even over de grens kijken... en dan dichterbij in Duitsland. Uh, geen Olympiërs daar, maar Wolfsburg, dat uh, roerde zich maar nogal. Hij heb je een hele rijke autodealer, hè? van een ja. rijke autofabrikant. Ga geen zitten... merken noemen. <laughs> nee, dat zit Steve McLaren uh, toch ook niet heel lekker in die, uh, in die Duitse auto. 15 miljoen heeft hij uitgegeven aan zes spelers om toch tot betere prestaties te komen. Uh, dat kon ook trouwens, dat uitgeven. want 35 miljoen had de club ontvangen voor uh, Zeko die naar Manchester City is uh, vertrokken. Nou, het is uh, geshopt. Chanli uh, van Stoke City, Turk. Um, Jan Polak, middenvelder van ander. Een Koreaan, Yachuko, dat is de topscorer van de Azië Cup. En nog een jongen uit Venezuela die we eigenlijk niet kennen. En. En international, Patrick Elmes van Leverkusen. Dus er is daar flink verbreed in elk geval. Of het allemaal versterkingen zijn zullen we nog zien. Eerder werd Mobokani van AS Monaco reeds gehuurd. Dus daar is ze in elk geval stevig geïnvesteerd in een selectie. En daar moet Wolfsburg het dan mee doen. En in elk geval wat klimmen op die ranglijst. Nou, ja, Bij Wolfsburg gaat het niet echt best. Bij Werder Bremen gaat het ook niet goed. Want die worden met degradatie bedreigd. Ja. Dus ook daar moest wat gebeuren. Ja, een Braziliaan is daar gekomen. Een verdediger. Samuel komt van Sao Paulo. Maar er is nog meer Gehaald. En ergens in Zweden heeft men bij Elfsborg Danny Advic binnengehaald. 2 miljoen. En Pedrag Stefanovic, maar die komt uit de tweede elftal van Schalke 04. Dus daar willen spelers toch niet al te graag naartoe, zo lijkt. En zeker in de wetenschap dat Hugo Almeida vertrokken is naar Beshitas. Het heeft 2 miljoen opgeleverd, maar dat was wel een beslissende man. Natuurlijk vaak bij Werder, hoewel dit seizoen... Misschien wat minder. Mm. En Louis van Gaal, heeft hij nog een beetje mogen inkopen... na het vertrek van Marc van Bommel? Ja, maar niet echt in de laatste dagen. Hè. Hij heeft 17 miljoen uitgegeven voor Gustavo van Hoffenheim. Dat was een langer bekend. Een jongen die linksachter kan spelen, linkscentraal... maar ook op de plek van Van Bommel. De Michelis uh, ging onder meer weg. Dat was onder, eigenlijk een naar, andersom naar Van ja. Bommel ging weg omdat Gustavo kwam. Ja, kon. omdat hij er was. Uh, en hij mocht ook weg. Hè. Uh, nou ja, goed, zo zijn er, uh, zijn er wel wat mensen vertrokken van Bommel. Dus onder meer braafheid. Maar heel uh, veel is er niet gehaald door Bayern München. Behalve deze Gustavo, meer gaat het met deze deze selectie doen. Ja, Schalke, club in nood op dit moment. Ook die clubs doen natuurlijk heel vaak iets. Ja, dat zie je ook wel een beetje aan de namen. Want daar is natuurlijk wel flink ingekocht op de laatste dagen. Gisteravond werd al bekend dat Angelos Schallisteas... die kennen wij van Ajax en Feyenoord hier... maar die heeft al heel wat clubjes versleten... en heeft zijn contract in Frankrijk bij Arlais laten ontbinden. Die gaat er naartoe. En wat een hele goede aankoop is... middenvelder van het WK, Anthony Anan... speelde bij Rosenburg, uh, Rosenborg Trondheim in Noorwegen... voor 2,5 miljoen aangekocht... Neefje van Kofi Annan, dus wat dat betreft ook nog eens een vredestichter in de selectie. Maar hij speelt er nu wel. Danilo Avelar, die hebben ze ergens in Rusland opgeduikeld. Ja, dan hebben ze nog wat jongens uit de jeugd. En wat een hele opvallende naam is, en die gaat spelen voor Schalke. dat is een jongen uit Iran, die al eerder bij Bayern heeft gespeeld. Karimi, 32 jaar, 112 in Terlands. Hij speelde in Teheran, maar komt nu toch weer terug naar de Bundesliga... En moet nu Schalke uit het uh, moeras trekken. Er zijn overigens wel wat mensen weg bij Schalke. Onder meer Rakitic naar Sevilla en Jermaine uh, Jones International... ook van Duitsland naar de Blackburn Rovers. Ronald, voorlopig was het dat over de transfers. Later in de uitzending kom je nog terug... want we hebben nu nog 1 uur en 25 minuten. Ja, mijn collega Rob Fleur die staat volgens mij erachter... en die bewaakt het laatste nieuws. dreaming with a broken heart The waking up is the hardest part You roll out of bed and down on your knees And for a moment you can hardly breathe Wondering what's she really Is she standing in my room? No, she's not. Cause she's gone, gone, gone, gone, gone. Hungry Heart hebben we al gehad van Bruce Springsteen. Dit was Dreaming with a Broken Heart van John Meyer. Gaat misschien wel over Bas Dost. Het is al dagen onrustig in Egypte. Nederlandse toeristen worden met spoed uit het land weggehaald. Maar er zit nog wel een Nederlandse voetbaltrainer en dat is Mark Wotten. Mark, goedenavond. Goedenavond. Voel jij je nog veilig daar? Ja, ik voel me heel veilig. De, de onrusten vinden vooral plaats in het centrum van Cairo en Alexandria, de grote steden. Uh, het is hier wel een beetje onrustig geweest drie dagen geleden, maar uh, sinds dat het leger op straat is, uh, ja, is de orde wel re redelijk hersteld. Ja, want voor alle duidelijkheid, hè, de mensen die het niet weten, jij zit niet in Cairo. Jij zit ergens in de buurt van het Suezkanaal, hè? Ja, ik zit ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van uh, Cairo. En uh, het is wel een, een stad van een miljoen mensen, maar het is hier allemaal iets rustiger. En uh, Cairo is altijd al een vrij drukke, uh, opgewonden stad, uh, wat dat betreft. En. Uh, ja, daar zijn de laatste dagen, zoals iedereen weet, demonstraties geweest tegen het huidige bewind van Mubarak. Ja, hoe is dat in Esmaili gegaan, de stad waar jij dan woont? Heb je er heel veel van gemerkt? Of trekt het allemaal een nou, beetje alles... langs jullie heen? Nee, nee, alles begon op vrijdag. Het was ook al aangekondigd op donderdag. Dus de competitie voor vrijdag was uitgesteld. En toen waren er een paar duizend mensen in het, in het centrum aan het demonstreren. En dat ja, dat, uh, dat levert wel wat onrust op met de politie, want die wilde, de, wilde dat niet toestaan. Uh, later zijn er, zijn er eigenlijk alleen maar rellen geweest uh, uh, met betrekking tot plunderende jongeren, omdat er natuurlijk een hoop uh, mensen in, I in Egypte uh, vrij kansloos bestaan ja. we hebben, die gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om, uh, ja, om uh, te plunderen. En dat, uh, dat zijn eigenlijk de enige onrusten die we tot nu toe gezien hebben. Ja, en als je het over plunderingen hebt, dan uh, probeer ik even 1 en één op te tellen. Dat wordt dan meestal twee. Uh, voetballers staan toch, denk ik ook in Egypte, wel redelijk bekend als grootverdieners. Dus valt er wat ja, te halen, nou, denk je dan? Dat klopt. Uh, de mensen van de club hebben ons ook geadviseerd om uh, niet, uh, niet uh, bij ons huis te gaan. Dus we moeten in huis blijven. Het is sowieso een avondklok in Egypte uh, sinds een paar dagen. Dus iedereen moet, uh, mag na vier uur niet meer op straat verschijnen. Maar wij blijven gewoon... Uh, uh, wij, wij, wij verblijven op een, uh, op een resort van een hotel en daar komen we niet vandaan. En uh, dat, is, uh, dat is denk ik even beter. Maar de, het, het is heel raar. Wij merken soms helemaal niks. En dan uh, zie je op televisie allerlei onrusten. Maar vaak zijn het ook herhalingen van de, van de, van de vrijdag en de zaterdag. Uh, de laatste dagen is er eigenlijk niet zoveel meer gebeurd in Egypte. Ja, kunnen jullie wel nog trainen? Wij hebben zaterdagochtend voor het laatst getraind. En uh, toen is er dus. Uh, uh, gestopt met de trainingen omdat iedereen ja, vanwege die onrusten in de steden, iedereen moest eigenlijk thuis zijn. Uh, de politie die, uh, is twee dagen niet op straat geweest. En dus hadden die, uh, uh, die jongeren die zeg maar wilden plunderen, die uh, hadden min of meer vrij spel, Dus iedereen is ze naar huis gestuurd om zijn eigen huis en haar te beschermen. En, uh, maar, sinds uh, Vandaag is de politie op straat en, de, en het leger heeft heel veel goeds gedaan door uh, ja, wel, weliswaar met machtsvertonen op, op, op straat te zijn, maar dat, dat maakt iedereen wel vrij rustig. Het leven is erg geliefd in Egypte, omdat het gezien wordt als de beschermheren of de beschermelingen van het volk hm. en die vallen ze niet aan. Dus uh, We hebben niet meer kunnen trainen, alleen uh, individueel met wat jongens die ook op dit, uh, op, dit, uh, op dit resort verblijven. De buitenlandse profs hebben er drie. En die trainen gewoon uh, met ons uh, elke dag in de fitnessruimte. Heb je enig idee wanneer de competitie weer hervat kan worden daar? Of is het voor jou net ja, zo'n goed ja, koffiedik is, kijken als, ja, als voor de meeste ja, mensen? Ja, dat is heel ongewis. Morgen is er een enorme demonstratie gepland uh, tegen het bewind van Mubarak. En dat is waarschijnlijk een vredelievende demonstratie, een politieke demonstratie, dus niet met reddende jongeren. Uh, daarna, denk ik, uh, moet er een beslissing vallen of dat Mubarak opstapt. Hij heeft al een nieuwe regering ge, geformeerd. Hij heeft ook al mensen naar voren geschoven die ze meer uh, de leiding moeten nemen. Maar het volk uh, weet natuurlijk wel dat het een beetje een, een doekje voor het bloeden is. Ze willen hem uh, gewoon kwijt. Mm. En uh, als dat gebeurt, dan uh, denk ik dat er vrij snel weer orde is. En anders zou het wel eens een paar weken kunnen duren. Ja, op het vliegveld trouwens van Cairo <kijs> daar is het toch vrij chaotisch op dit moment. Hè? Heel veel mensen, heel veel buitenlanders willen daar weg. Heb jij niet overwogen om te vertrekken? Nee, ik voel me redelijk veilig hier in Ismaalea. Ja, ik, uh, ik heb me ook laten adviseren door uh, de Egyptische vrienden en de mensen van de club. Uh, die hebben gewoon gezegd, blijf gewoon rustig zitten een week en uh, kijk hoe, uh, hoe het dan verder gaat. Uh, kijk, dit is natuurlijk een chaos uh, in Egypte, omdat uh, iedereen uh, die het niet vertrouwt, die wil weg. Nou ja, er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal vluchten. Dus dan krijg je al, al gauw een beetje chaos, maar het is niet zo dat... Dat buitenlanders uh, opgejaagd worden door Egyptenaren. Het is ook niet zo dat Egypte nou helemaal in, in, in de fik staat. Het is, uh, dat wordt door de pers uh, behoorlijk uh, ja, dik aangezet. Zeker door CNN en, uh, en Al Jazeera en BBC. Die, die maken zo'n live coverage. En dan lijkt het net alsof het elke dag uh, hommelers is. Dat is niet zo. Dus een uh, politieke demonstratie. En die, dat is vrij vredelievend. En dan heb je de rellen die, die af en toe plaatsvinden. Maar... Ik weet zeker, kijk, Egypte is een land met 80 miljoen inwoners. En met, met, met, met, met 78 miljoen mensen, die doen in feite niks. Er zijn een paar miljoen mensen, en dat moeten we niet onderschatten. En natuurlijk best heel serieus natuurlijk. Maar het is niet zo dat er in elke stad, zeg maar, enorme onrusten zijn. Mark, ik hoor het. Jij blijft voorlopig gewoon op je postaar. Mark Wotten was dat. Vanuit... Ja, ik er nog even zitten. Oké, okay, Mark, bedankt. Mark Wotten nou, vanuit bedankt. Egypte. Sport kort. De nationale badmintontoppers Dicky Dikki Palyama, Erik Pang, Jauw Yi en Juliet Meulendijk zullen over twee weken niet meedoen aan het EK voor landenteams in Amsterdam. De vier weigeren om met de records van de bondsponsor te spelen, omdat hun eigen racketsponsor dat niet wil. Toch heeft de bond ze in de selectie opgenomen. Technisch directeur Martijn van Dorenmalen legt uit waarom. Wij hebben uiteraard de laatste weken contact met deze spelers gehad en die hebben mij laten weten dat ze heel graag uit willen komen voor het Nederlands team. Maar door hun, hun, hun eigen sponsor niet toegelaten worden om deel te nemen onder de voorwaarden die wij stellen. Dat betekent niet dat we zij niet op het wedstrijdformulier zetten. Dat moet morgen ingediend zijn bij Badminton Europe. Het is nog over 14 dagen. Uh, wellicht uh, vindt er uh, toch nog iets plaats... Uh, waardoor het wel mogelijk is dat ze spelen. En uh, als dat dan uh, zou gebeuren, zou het uh, toch vervelend zijn... als ze niet op de wedstrijdformulier staan. Het Nederlandse Fed Cup-team, we hebben het dan over tennis... hoeft in de wedstrijd tegen Hongarije van donderdag in Israël... geen rekening te houden met de Hongaarse kopvrouw Agnes Tchavai. Ze is er niet bij wegens een blessure. Het Nederlandse team met onder meer Michaela Krajicek en Aranska Rus... spelen vanaf woensdag om een plaats in de Wereldgroep 2... Woensdag is Roemenië de tegenstander. En de Oostenrijkse skier Hans Groeger is uit zijn coma ontwaakt. Groeger kwam begin deze maand in Kitzbühel ten val. Hij onderging een hersenoperatie en werd sindsdien in een kunstmatig coma gehouden. Inmiddels haalt hij weer zelfstandig adem. En het voortbestaan van het motorrace-team van Arie Molenaar hangt aan een zijden draad. Het team moet voor vrijdag aan 35, nee, 350.000 euro zien te komen. Anders trekt Molenaar de stekker eruit. En dat zou weer betekenen dat wegracer Jasper Iwema dit seizoen niet mee kan doen... in de WK-cyclus 125cc. Het is alweer een jaar geleden dat HFC Haarlem ophield te bestaan. Een voetbalclub met grote historie ging ten onder aan financiële problemen. En wat de rest is een fusieclub. Haarlem-Kennemerland. Dat uitkomt in de tweede klasse. Vrijdag gingen de gedachten nog een keer terug naar het voetbalbolwerk van wel eer Tijdens een reunie van de HFC Haarlem. Een reportage van Edwin Cornelissen. Het veld van HFC Haarlem ligt er verlaten bij. Het stadion staat er nog en uh, daar klinkt het geluid van wel eer. De succeswedstrijden van Haarlem. Meneer, u staat daardoor uh, de spijlen te kijken naar het veld waar het ooit allemaal gebeurde. Hè? Wat, wat doet dat u nou? Nou, ja, Er gaat toch wel iets door je heen op zo'n moment. Dat je denkt van ja, ontzettend jammer dat zo'n club met zo'n rijke historie toch aan zo'n uh, ja, zo einde moet komen. De lichtmasten staan er nog gewoon, hè? Ja, ja dat mag u wel stellen. Ja. Het is, uh, ja. Ik had een stille hoop dat ik aankom rijden. Ik woon hier aan de noordkant van Haarlem. Dat er misschien één lichtmast aan zou zijn. Een stuk symboliek. Ja, een stuk symboliek, een stukje nostalgie. Dat had ik toch heel erg leuk gevonden, ja. ja. We lopen eens door naar het clubgebouw van de C Haarlem. En er is maar één club. De C Haarlem is zijn haar naam. En er is maar één club Haarlem. Nappe aanval. Frank van Leen moet scoren. En doet dat ook. Nou. Zeer fraaie aanval van Haarlem over links via Frank van Leen. Nou, dit zijn velden uh, van, van uh, Feyenoord uh, Haarlem uh, volgens mij. De, de 1-3 wedstrijd toen het eerste jaar dat ze, dat ze vierde werden. Dat Gullert uh, doordrong. Ik geloof dat hij het een keer scoorde in die, uh, in die wedstrijd. Gullert en het is 0-2. Een week later was hij verkocht aan, uh, aan Feyenoord. Het was het begin van, uh, van Gullert uh, zeg maar. maar. Er zijn wel wat roemruchten namen gekomen in de clubhistorie hè? Ja, dat, dat, dat, dat zeker, wat, uh, wat ik uh, meegemaakt heb naar nou, Martin Haar, die hier natuurlijk ook, uh, ook, ook staat, aanvoerder van, uh, van, van de ploeg die voetballer van het jaar uh, geworden, geworden is. Haar zet ervoor, van Engelen blijft in zijn doel en daar is ineens gullet, 0-2. Zo, Martin Haar weer even terug bij uh, de oude liefde. Nou, zei het net onderweg tegen mevrouw dat uh, voetballers zijn eigenlijk passanten en trainers ook. Maar ik moet zeggen, ik heb altijd iets met Haarlem gehad op het moment dat ik hier ben gekomen. Op mijn 3, 24ste. Tot het moment dat ik eigenlijk ben weggegaan en weer teruggekomen. Zit Haarlem toch wel vrij diep, moet ik zeggen. Ja, Haarlem is dan weliswaar niet meer. Maar uh, er is natuurlijk wel wat neergezet hier in dit stadion. Hè? Nou ja, Buiten het feit dat Haarlem een, een van de oudste clubs in Nederland was, uh, hebben we Europees gespeeld. Zijn we kampioen van Nederland geworden eerste divisie... Uh, uh, Kik Smit heeft hier gespeeld, Hoeks uh, is hier te geweest. Uh, ja, Dat zijn namen die uh, wel geschiedenis hebben geschreven voor Haarlem. Het begin was niet zo daverend, zoals u alle weet, want roda sport en graafschap bezorgden ons veel leed. Maar toen het trots in nek kwam, stond Haarlem op zijn kop, met 3-0 kwam het einde en toen leefden we weer op. Nou, meneer Freek, want u was uh, in uh, de jaren 50 geen van de spelers in Ja, nou, uh, Ik ben begonnen toen ik in het eerste, in het eerste jaar van het betaalde hoebal. Ik weet wel, mijn vader uh, is 25 jaar secretaris geweest en uh, ook in de eerste helft alweerbald. Ik ben dus, uh, door, ook door mijn vader, dus ben ik opgegroeid. Ik heb dus een foto, daar zit ik als eenjarige in de goal met de dochter van Kik Smit. Ja, het uh, was niet anders, hè? En dan treurige muziek als we de zwart-wit beelden krijgen te zien van het noodlijdende Haarlem. En ook de club van Haarlem. De HFC stond aan de top. De eurocrusses en subsidies, die brachten onze club de strop. Loedvreken, keur en ook had goed hart. Ze zaten bij mij in de klas. Ze liepen het vuur uit hun sloffen. Haarlem is niet meer wat het was. Want ook dat is deze reunie. Terugblikken op het afgelopen jaar. Het jaar waarin HFC Haarlem niet meer bestond. En het gat dat het achterliet. Dat zit, dat zit heel diep. Je stapt niet over op een, op een andere club. Er blijft, maar, er blijft maar één club. En uh, nou ja, dat, mis je, dat mis je elke dag. Dat, uh, en uh, ja, er, er, is, er is wel een volgende club op zich, is er, is er gekomen, maar dat is natuurlijk toch wel uh, toch anders. Ik ben opgegroeid met betaalde voetbal. Je mist uh, de, de sfeer, de spanning. En uh, de positiviteit die er uh, op, op zich toch altijd rond, uh, rond de vereniging was. Wel jammer. Die club moet je nu zoeken. Die club bestaat niet meer. Alleen nog maar in boeken en foto's van welheer. Die club die is verdwenen. Die club heeft afgedaan. Die club. En zo zijn de beloften in rook opgegaan. Stiekem hoop je dat het ooit nog op de een of andere manier zou kunnen, zou kunnen terugkomen. Maar dat is wellicht een, een utopie. Dat, uh, maar je weet maar nooit, uh, je hoeft maar een paar mensen te hebben die, te, die ook geld hebben en die erachter gaan staan. En dan zou het moet, uh, moeten kunnen, alleen moet de gemeente dan ook wel een beetje meewerken. Het is onze club niet meer, het is voorbij. Alleen een brok sentiment is die club voor mij. En Sir Davis Group was dat met Gimme Some Loving. Voetbal al vandaag. Patrick Pauwe is per onmiddellijk met betaald voetbal gestopt. De 35-jarige speler van VVV Venlo heeft te veel last van fysiek ongemak. En ook het ontslag van trainer Jan van Dijk heeft een belangrijke rol gespeeld. Dat is voor Pauwe moeilijk te verteren geweest. Ja, uh, zoals uh, bijna alle spelers, uh, tenminste zo niet alle spelers, uh, waren we daar natuurlijk niet, uh, niet mee eens. En helemaal, of, of niet mee eens, ook, uh, ook uh, te horen hebben gekregen al dat, uh, dat het seizoen waarschijnlijk sowieso zo zo afgemaakt zou worden. Net zoals wat de trainer al eens heeft aangegeven in de pers ook. Uh, en dan toch, ja dat niet gebeurt, ja, dat is dan toch uh, verrassend. Pauw heeft in zijn lange voetbalcarrière... voor onder meer PSV, Feyenoord en Borussia Mönchengladbach gespeeld. Hij speelde vijf Interlands. Din Goré maakt het seizoen af als trainer van RBC. Hij is de opvolger van Fua Chapa, die eind vorig jaar naar Turkije vertrok. Voor volgend seizoen is RBC in de persoon van Erik Hellemons al voorzien. En in de Jupiler League is er al gevoetbald. Vanavond Go Ahead Eagles tegen Veendam. Geen doelpunten, 0-0 dus. AGOVV tegen Helmond Sport eindigde in 1-4. Veel bewogen wedstrijd in Almere. Almere City tegen Sparta 3-1 met rode kaarten voor de Spartanen Delgado en Van Dieren. MVV tegen FCM eindigde in 1-0. Helmond Spot klimt naar de tweede plaats op 10 punten van koploper FC Zwolle. En RKC en Volendam hebben een punt minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. FC Den Bos tegen Fortuna Sittard is afgelast en Almere deed daardoor de laatste plaats over aan Fortuna Sittard. En dan is hij weer aangeschoven. Ronald van der Geer, we gaan weer praten over de transfers in het betaald voetbal. Uh, nou, de allerbelangrijkste dan maar. Ja, die. Uh... <hums> ja, dat ben ik. Die van de Bas Dost, hè, zou ik zeggen. Um, het goede nieuws is voor Bas Dost dat het uh, stadion ligt in Heerenveen nog altijd brandt. Dus men onderhandelt nog, maar men is wel vast rond met Boymans van, van uh, VVV. We zijn er. Ik wens u allemaal een prettige avond. De EU moet de Egyptische demonstranten steunen. Ik vind de stelling goed, alleen het is te laat. En jullie moeten gewoon eerder in actie komen voor die bevolking. Het is te laat en het heeft geen zin. Hoe vaak is geen democratie? Het is gewoon een dictator. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Dat is de tikkende tijdbom onder het hele Midden-Oosten. En uw mening die telt. Dit is gewoon een hypocriete houding van het Westen die wij gewend zijn. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1.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 OT Theater speelt On Wings of Art 2. Een voorstelling van Gerrit Timmers over verwondering. Tot en met 27 februari in het OT Theater Rotterdam. OT-Rotterdam.nl Vier jaar geleden vindt een brute aanslag plaats. Op de Denker van Rodin en van Laren. Maar nu zit hier weer bij alsof er niets is gebeurd. Magnifiek gerestaureerd. De Denker denkt weer. Kijk maar in Singer Laren. Zingerlaren.nl Dus u wilt goedkoper vliegen dan met vliegwinkel.nl Ja, ja. Oké. Okay. Ja, veel succes. <laughs>